12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Amerika ligt de talent show Idols onder vuur. Dat heeft te maken met vermeend racisme. Verder een mediaforum met Johan Frets en Aad van den Heuvel. Nu is het NOS-journaal Mark Visser. Goedemiddag, Veen. gaat in beroep tegen besluit Schaatstempel en ook Zoetermeer. je langer vast door nieuwe aanklachten en schadeformulier voor KPN-klanten... die niet konden bellen in Frankrijk. We trekken stevige buien over het land. Onweer en soms ook hagel en zware windstoten. In korte tijd kan veel regen vallen. Het is 26 tot 29 graden. Ook morgen en zondag blijft het broeierig met soms zware onweersbuien. Niet dus Tiof, niet Zoetermeer, maar Almere krijgt de nieuwe schaatshal. Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF hebben Almere aangewezen als topsportlocatie. Volgert Buiter is initiatiefnemer van IJsdoom Almere, zoals de hal gaat heten. Meneer Buiter, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, we zijn blij met de voorlopige running. Wat heeft, denkt u, uiteindelijk de doorslag gegeven? Bereikbaarheid. De kwaliteit van de sportvoorzieningen, het uh, financiële en inhoudelijke aanbod. Op vier van de zeven punten waren wij het hoofd. Een, een aantal gewesten, uh, dus leden van de KNSB, uh, is tegen. Kunnen zij dit nu nog tegenhouden? Want het is een voorlopig besluit. Ze zijn natuurlijk niet bevoegd. Ze hebben spelen geen rol in, in de procedure. Het is, geen, uh, het is een besloten tender uitgeschreven door de KNSB en de ZNSF. En de rechter heeft er een duidelijke uitspraak over gedaan. En uh, ja... Ik neem aan dat iedereen in Nederland gelukkig zijn uh, mening mag hebben. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je nu achteraf zegt... ja, we wisten dit niet en we willen het niet. Zo gaat het niet. Degene die wel beroep kunnen aantekenen op bij de bond in ieder geval... en dat ook gaan doen zijn uh, meer en Heerenveen. Ja, maar dat, uh, die gelegenheid wilden we ze dus ook wel bieden. Want kijk, wij hadden ook wel een andere vraag voor kunnen leggen aan de rechter... maar dat vonden wij in ieder geval niet gepast... Wij zijn van mening dat de voorlopige vergunning nu bij Almere ligt op basis van het rapport. Dus ik ben erg benieuwd wat de argumenten zijn om bezwaar te maken. Er zijn acties gehouden omdat sommigen TIOF zien als het schaatsmecca. Dat heeft u waarschijnlijk zelf ook gemerkt. Sven Kramer bijvoorbeeld kwam ook in de media. Wat kunt u nog gaan doen om ervoor te zorgen dat Almere dat wordt, het schaatsmecca? Hoe gaat u dat aanpakken? Nou, Wij hebben een brief gehad van de SV6. We gaan met elkaar aan de slag. Er staat letterlijk een zin in. Nou, hij is door meer uh, KNW en NOCDSF gaan met elkaar uh, aan de slag en willen dat graag om, uh, om dit in 2016 uh, open te hebben en te realiseren. Dat is wat wij gaan doen. Maar hoe gaat u die, ook die Friese sporters warm krijgen voor, uh, voor deze locatie in Almere? Sporters gaan altijd daar naartoe waar, beste, waar de beste spullen zijn. Dat is ook waarom wij sporters nooit hebben gevraagd om een standpunt in te nemen, maar wel hebben gevraagd: wat heb je nodig? Wat wil je? Wat wil je niet? Wat irriteert je? Wat zou je graag beter willen? Ja, dat hebben wij wel gevraagd de afgelopen jaren. En sporten moet je niet vragen om te kiezen voor TIA of eh, Transportium of eh, Ijsdoom. Dat, dat, dat is onbeleefd. Die moeten gewoon voor het beste materiaal gaan, zeg maar? Ja, sporters kiezen natuurlijk altijd voor het beste. En dat doet NOCNSF en KNSB ook. Volkert Buiter, initiatiefnemer van Ijsdoom Almere. Dank u wel. Fijne dag. In ja, Heerenveen lijkt dus de bestemming van schaatsmecca te verliezen. Mark Hamer peilde de stemming in een winkelstraat in Heerenveen. Heeft u het gehoord van het ijsstadion? Het gaat naar Almere. Oh, nou, vooruit het maar niet. Ja, vindt u het niet erg? <coughs> nou, ik vind het dom. Want ja. dat wordt niks. Want die man heeft dus hier in Heerenveen vergelukken uit. Dus dat, uh, dat verknuidde hij daar ook natuurlijk. Maar hadden ze niet beter voor Heerenveen moeten kiezen? Voor Tiel of oud-vertrouwd? Ja. Eigenlijk wel. Maar goed, dat ben ik Vries voor natuurlijk. Ja, precies. Is ja, het een beetje ik. Vries sentiment? Ja, denk het wel. Maar uh, ik denk niet dat de Almere wat wordt. Dan gaan we beter die andere kiezen. Zo ja. te meer, zegt u. Zonde? Het is wel zonde, denk ik. Want ik denk dat het gewoon voor de er niet beter van wordt. Het niet. Maar ja, er blijven wel wedstrijden gewoon gehouden worden hier in Ereveen. Het is niet helemaal weg. Nee, nee. Het wordt het trainingscentrum. Dat is ook wel nou? Ja. Dat is ook wat, no? ja. Ja. We ook wat mm -hmm. ja, Verder weet ik het ook niet. Nee, He? nou. De moeder hem weg, maar doen. Dank ja. u wel. Mag ik jou wat vragen? Kom, kom jij komt uit heen? Dat klopt. Dan heb je het al gehoord. T12 wordt niet het stadion. Men kiest voor Almere. Ja, ik heb, ik heb zelf niet zoveel met schaatsen. Maar voor Heerenveen was het wel leuk geweest natuurlijk als het, uh, als het wel doorging. Dan, maar je uh, bent er niet heel erg bedroefd over? Nee, nee. Nee. Nee. U maakt het niet zoveel uit? Nee. nee. Wat ik zeg, ik heb niet zoveel met schaatsen. Nee. Dus dan. Uh, Bent u de enige, geloof ik, hè, hier in Herenveen, of niet? Dat zou goed kunnen, ja. Ik ben van een uitstervend soort, of een soort dat er eigenlijk bijna nooit geweest is. <laughs> nou, een beetje meer van het voetballen, hè? dat is wat belangrijk. Ja, dat heb je ook in Herenveen natuurlijk. Want laat ze daar maar eens een nieuw stadion verbouwen. Dat uh, is voor mij interessanter. Daar heeft u meer mee. Daar heb ik meer mee, ja, klopt. Dag meneer, bent u een echte Herenveener, Fries? Uh, ja. ja? Roud Friesland vandaag. Roud Friesland vandaag? Ja, het schaatsstadion gaat naar Almere toe. Oké, okay, nou, had ik nog niet gehoord. Jammer. Ja, u zegt ontzettend jammer. Ja, ja, ja ik vond het. Maak hoorde... ze een verkeerde keuze? Uh, nou, weet ik niet. Ik hoop dat ze het goed doordacht uh, hebben. Ja. Maar het is niet, ik proef nog niet aan een algehele rouwstemming. Dat had ik een beetje verwacht. Ja, nou ja, ik, ik, ik hoor het net, dus uh, misschien moet ik het gaan verwerken. nog. Ja, maar nee. moet u het slechte nieuws nog gaan verwerken? Ja, ik hoor het net van u, dus. Sterkte de ik Ja, Dank u. Ja. Dank. dag. dag.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 KPM betaalt een vergoeding als mensen aantoonbare directe financiële schade hebben geleden. In enkele dagbladen heeft het telecombedrijf in advertentie zijn excuses voor de netwerkstoring aangeboden. Burgemeester Hoes van Maastricht heeft aangifte gedaan wegens belediging. Op een vuilcontainer was zijn achternaam geschreven met een hakenkruis erbij. De bak stond op een gemeentelijke inzamelplaats in Maastricht. Volgens Hoes is er een grens overschreden. Ik ben me ervan bewust dat mijn functie bepaalde uitingen van protest tegen mijn beleid met zich meebrengt, zegt hij. Maar ik weiger te accepteren dat mijn Joodse afkomst hierbij betrokken wordt. Het is niet de eerste keer dat Hoes aangifte doet van bedreiging en belediging. Een 24-jarige Maastrichtenaar werd deze maand opgepakt voor het bedreigen van de burgemeester. De man stuurde Hoes een foto van de in Parijs toegetakelde Nederlandse homoseksueel Wilfred de Bruin. Het slotevenement van de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro... wordt verplaatst. Het terrein, een groot voetbalveld in een buitenwijk van de stad... is door de aanhoudende regen in een modderpoel veranderd. Nu worden de Wereldjongerendagen komende zondag afgesloten... op het strand van Copacabana. Paus Franciscus gaat dan voor in de mis... die bijgewoond zou worden door zo'n anderhalf miljoen jongeren. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM... heeft in het tweede kwartaal de resultaten iets weten te verbeteren. Iets meer omzet en iets minder verlies. Wel komen er nieuwe maatregelen om de kosten nog verder te verlagen. Correspondent Frank Renaud vroeg aan Camille Eurlings... de president-directeur van KLM, welke maatregelen dat gaan zijn. Het tweede kwartaal is het eerste keer in vijf jaar... dat wij een positief operationeel resultaat halen. En dat geeft aan dat zowel Air France als KLM... zich heel sterk aan het verbeteren is. KLM levert volgens plan... En voor KLM komt het er dus op aan de plannen die we al hadden verder door te zetten. Ik ben ervan overtuigd als we dat doen dat wij hele mooie cijfers aan het eind van het jaar gaan laten zien. Aan de france kant is er ook een sterke verbetering. Maar France heeft met name nog een uitdaging bij de short en medium haul. De vluchten binnen Frankrijk en de vluchten van Frankrijk naar de rest van Europa. En daar zullen extra maatregelen komen. Treffen die extra maatregelen dus niet de KLM? De KLM levert volgens plan. En als wij... Blijven doen wat we afgesproken hebben. Verder gaan met hervormen. Iedereen dat extra stapje zetten als KLM, er, dan ben ik ervan overtuigd dat we er daarmee komen. We hebben wel nog een uitdaging rond de vracht. En dat geldt zowel Air France als dat geldt voor KLM. De vracht zit in een hele moeilijke markt. En we zullen moeten kijken hoe wij al die vrachtvliegtuigen gezamenlijk ja, efficiënter inzetten. Vanochtend is bekendgemaakt dat er wel banen worden geschrapt. Dat dat onderdeel is van die nieuwe plannen. Worden er ook banen geschrapt bij KLM of alleen bij Air France extra banen? Bij KLM werken wij volgens het principe we keep the family together. Dat betekent dat wij geen gedwongen ontslagen doen, maar wel van mensen vragen zet een tandje bij of werk even op een andere afdeling eh, als dat nodig is. Nou, zolang als wij die mentaliteit met elkaar volhouden en ik heb vertrouwen dat dat gebeurt, houden wij vast aan het principe we keep the family together. U zegt de problemen spelen zich vooral af bij Air France, niet bij KLM. Was het dan wel zo'n goed idee om samen te gaan werken? De samenwerking tussen KLM en Air France is het succesrecept voor KLM. Wij zijn de laatste 13 jaar meer dan twee keer zo groot geworden. En het is alleen maar gebeurd omdat wij heel veel passagiers... uit die Franse markt naar Amsterdam hebben gevlogen... en van Amsterdam naar de rest van de wereld. Veel maatschappijen die even groot waren als KLM een tijdje terug... zijn nu heel veel kleiner of zijn er niet meer. We hebben elkaar dus hard nodig. En als u naar de toekomst kijkt... het zal nog steeds meer gaan om wereldwijde samenwerkingsverbanden. Dan zijn wij alleen met Air France sterk genoeg als Europese partij om een essentieel onderdeel van zijn wereldwijde alliantie te kunnen zijn. Een jongen van 17 is in het Friese in dijk aangehouden... nadat hij met een auto was ingereden op een man die hem aansprak op zijn rijgedrag. De man was voor de auto gaan staan omdat hij die jongen gevaarlijk vond rijden. De jongen gaf gas en de man belandde op de motorkap, maar raakte niet gewond. De jongen ging er vandoor hij is later door de Friese politie aangehouden. Ja, hij was niet in het bezitten van een, van een rijbewijs, dus uh, ja, daarvoor hebben we hem ook uh, voor aangehouden. Ook voor pogingen tot zware mishandeling en het verlaten van de plaats van een ongeval. Sport. Keren we nog even terug naar het nieuws over de ijsdome. Want de keuze van de KNSB voor het ijsdome in Almere als nieuwe topsportlocatie is bij schaatscoaches slecht gevallen. Renate Groenewold en Bart Veldkamp zijn allebei niet overtuigd door de plannen van de Schaatsbond. Groenewold maakt zich vooral zorgen over de haalbaarheid van het stadion in Almere. Ja, ik hou mijn hart een beetje vast. Uh, ja, een van de, van de redenen waarom ze gekozen hebben voor Almere is het feit dat ze daar gratis uren, tot soort uren kunnen krijgen. Ja, en ik, ik ben uh, met mijn boerenverstand uh, het zoiets van het geld moet ergens vandaan komen. Dus is het niet linksom of rechtsom? Wie gaat dat betalen? En uh, ik ben heel benieuwd. Bart Veldkamp denkt dat de beslissing nog niet definitief is. Nou, nee, ja, kijk, ze, ze moeten van de rechter tot een uitspraak komen... maar de uitspraak is niet bindend. daar kan weer een procedure tegen gestart worden. En dan uh, gaat, begint het hele verhaal weer van vooraf aan. Dat is dus allemaal korte termijn uh, planning. Wat mij verbaasd is dat de KNSD geen lange termijnvisie laat zien... door te zeggen, wat is nou het belang van het schaatsen? Kijk, uh, ja. een, ba een baan voor de tofsporters is, is leuk... Maar wat, wat waar komt het vandaan? Hè? Waar komt het talent vandaan? Hè? En hoe zijn de gewesten georganiseerd en zijn daar goede omstandigheden voor? En ik mis dat eigenlijk in het hele plaatje. En dat zou wel onderdeel van zo'n nieuwe baan moeten zijn. Het hele landelijke schaatsbeleid. Want dat is waar de KSB uh, voor leeft. Het belang van de schaatsen. Verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velde markt. Er zit aardig wat vakantieverkeer op de weg. Vooral rondom Breda en ook bij Maastricht is het druk. En ook op de A1 richting Amersfoort. Bij elkaar meer dan 40 kilometer. Ik begin met de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Langzaam rijden tussen Blaakem en Alfred Bunschot, over 10 kilometer. Op de A2 bij Maastricht in beide richtingen files van 4 tot 5 kilometer. Een aanrijding op de A12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem Noord en Westervoort 6 kilometer. Bij Westervoort is de linkerrijstrook dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht West en Gorkum 6 kilometer. Bij Gorkum is de rechterrijsgroep dicht. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda. Bij knooppunt sint Annabos 3 kilometer. Dankjewel, Jolanda. Belangrijkste nieuws nog een keer: Zoetermeer en Herenveen in beroep tegen besluit Schaatsbond om schaatsstempel in Almere te bouwen. Morsi blijft twee weken langer vastzitten door nieuwe aanklachten. Een schadeformulier voor KPN-klanten die niet konden bellen in Frankrijk.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 Goedemiddag allemaal. Oud-EO-directeur Bert Doornbos gaat bidden voor ontslagen publieke omroepmedewerkers. In het Mediaforum, cabaretier en volksstandcolumnist columnist Johan Frets. En programma-maker Aad van der Heuvel. Het gaat onder meer over de journalisten die aanwezig zijn bij de rechtszaak tegen klokkenluider Bradley Manning. Ze worden strenger dan ooit gecontroleerd door het leger. Defensie wil zo voorkomen dat er weer geheime opnamen uitlekken van de zaak. Zoals dat gebeurde met de verklaring die Manning eerder aflegde. De tables. Ik denk dat de beste manier om deze informatie te publishen. En ik stelde dat ik informatie had die moet worden met de volk. wie vindt de nationale nieuwsquiz deze week? De laatste kandidaat is Wilco Westrik en die komt uit Apeldoorn. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. De Amerikaanse versie van Idols ligt onder vuur. Tien voormalig kandidaten van de talentenjacht klagen de producent van Idols aan wegens racisme. Het gaat om tien afro-Amerikaanse deelnemers die het programma voortijdig moesten verlaten... omdat ze in aanraking zouden zijn geweest met justitie. Volgens de advocaat van de Idol's deelnemers hebben de makers van de talentenshow zijn cliënten onterecht in een kwaad daglicht gesteld. Now the contestant's attorney claims Idol used his clients' history to make them look like violent criminals, liars and sexual deviants. He notes that none of his tien plaintiffs had ever even been convicted of the charges stemming from their arrests and that only black contestants were probed about their pasts never white contestants. TMZ reported that all 10 plaintiffs are suing American Idol and producer Fremantle Media for a minimum of $25 million each. They also want the show to adopt New Anti-Racism Regulations. American Idols wordt dus aangeklaagd voor een bedrag van meer dan 250 miljoen dollar. Maar een van de aanklagers, Jermaine Jones, die heeft zich alweer teruggetrokken omdat hij zich niet langer herkent in de aanklacht en ook graag gewoon verder wil met zijn leven. Dus of de rechtszaak er überhaupt komt, is nog twijfelachtig. De opleiding journalistiek van de Fontys Hogeschool in, Limbe, in Tilburg, moet ik zeggen, gaat de studenten gerichter opleiden als freelancer. Bart van Tevelen coördineert en hij gaat ook lesgeven in dat nieuwe en ook verplichte vak. Hij was eventjes in de buurt, dus we vroegen hem waarom zo'n vak belangrijk is voor studenten. Je ziet dat uh, studenten die bij ons afstuderen... echt niet meer zomaar een mediabedrijf binnenlopen en daar een contract krijgen. Die gaan vaak eerst als freelancer aan de slag. En uh, met dat gegeven moet je ook als opleiding aan de slag. En daar vloeit dit vak uit. Uh, waarbij we dus uh, studenten uh, leren hoe ze als freelancer hun, uh, hun brood moeten verdienen. En dat leer je volgens Van Tevel alleen in de praktijk. Zij gaan kleine bedrijfjes oprichten met, uh, met drie, uh, drie studenten per bedrijfje. En die gaan vervolgens uh, in vier weken gaan die een uh, journalistiek concept, een journalistiek product bedenken. En dan moeten zij zorgen dat ze een opdrachtgever krijgen. Uh, lukt dat, dan hebben ze vervolgens vijf weken om dat uh, product uit te werken... en vervolgens gepubliceerd te krijgen bij die opdrachtgever. Voor degenen die het gemist hebben, sportpresentator Twan van Peperstraat... nam gisteravond emotioneel afscheid van de NOS. Tja, en um, wat moet je nou zeggen? Er komt een. Uh... Ja, ik einde van twintig jaar studeren in sport. Dat is moeilijk. Ik, uh, ik ga even terug naar 1994. Ik presenteerde toen mijn eerste uitzending. Ik, uh, ik word er even emotioneel van. Sorry. En uh, er volgden nog duizenden uitzendingen met uh, eigenlijk tal van, uh, van hoogtepunten, ontelbaar. En. Uh, ja, het Sportinstituut van, uh, van Nederland gaat door, zonder mij. Op Twitter waren er veel positieve reacties op de emotionele uitbarsting van Twan. NOS-baas Jan de Jong noemde het mooi. Voetbalverslaggever Ronald van der Geer werd er stil van. En Volksant-redacteur Ed Haro Kraak vindt het wel jammer dat Lucky TV met vakantie is. Voor de echte fans van Twan, hij is de komende weken gewoon lekker te horen... bij die oude wetse radio. Hij doet de ochtendshow op Radio 2. Het proces tegen Bradley Manning is in volle gang. Morgen zijn over de hele wereld protesten voor de klokkenluider. Dirk Poots, partijleider van de Piratenpartij, legt uit waarom hij het belangrijk vindt om steun aan Manning uit te spreken. Omdat het eigenlijk te gek voor woorden is dat, uh, dat, dat die man uh, nog steeds vastzit. Hij heeft uh, een paar hele belangrijke uh, oorlogsmisdaden van de Amerikanen in Irak aan de kaak gesteld En mensen die uh, uh, klokluider zijn, die moet je beschermen. En die moet je dus niet uh, een, uh, een proces aandoen om te kijken of je ze levenslang vast kan zetten. En je moet ze ook niet een jaar lang naakt eenzaam opsluiten in de gevangenis. De demonstratie is morgenmiddag om 1 uur op het Spui in Den Haag. Om ontslagen omroepmedewerkers een hart onder de riem te steken... organiseert oud-EO-directeur Bert Doornbos vanavond een heuse bidstond. Dat doet hij bij de televisietoren hier op het Mediapark in Hilversum. Dag meneer Doornbos, goedemiddag. Ja, hallo. Waarom? Nou, heel simpel. Het is toch een de kaalslagbeleid van de overheid in de omroep. Daar komt geen einde aan. En dat is nu alweer duizend medewerkers. En deze mensen zitten allemaal uh, omhoog. Want waar moeten ze terecht? Dat is een groot probleem. Ja. Dus... Uh, we moeten bidden voor twee dingen. Dus de eerste plaats dat de overheid een, een, een mediabeleid voert. Waarbij de cultuur waarbij de ontwikkeling van Nederland vooruit gaat. En de tweede plaats om te bidden voor die ontslagen medewerkers dat ze weer nieuwe baan krijgen en initiatieven nemen om aan de slag te komen. Zijn. ik zei publieke omroepmedewerkers, maar is dat is dat ook zo? Of uh, bidt u ook voor de freelancers en voor de mensen van de commerciële omroepen die eventueel buiten de boot vallen? Nou ja, kijk, het. In, in Werken hier vijf, zesduizend mensen hier in heel veel Dus de freelancers en de alle aanleverende partijen ook bij. Dus dus is kaalslag aan alle kanten. Dus de, we willen binnen voor het hele, hele mediabeleid en alle mensen die daar weer werken. Ja, en de inzet is dus de bezuinigingen terugdraaien, begrijp ik? Nou ja, kijk, heel Nederland gaat kapot aan het bezuinigingsbeleid van de overheid, terwijl we juist moeten investeren om nieuwe dingen te gaan doen. Dus we zitten absoluut verkeerd bezig en we draaien onszelf verder het moeras in ja. aan alle kanten. Dus ook op het gebied van de omroep. Dus uh, de, de, de, het beleid moet totaal om. En nu zei u net even in een, in een zin erbij ook nog, dat u, u roept ook op tot schone media. Hè? Wat wat bedoelt u daar precies mee? Nou ja, we bieden vaker bij de, bij de televisietoren. Het is ons gebedcentrum eigenlijk. En uh, we, we, we kunnen kinderen tegenwoordig na tien uur ook niet meer de, uh, de televisie laten kijken. Omdat er allerlei dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Daarom is het misschien ook zo, zo laat. Maar misschien moeten we het beleid wat men in Utrecht niet toepast... om uh, een eind te maken aan de, de vrouwensekshandel... dat we dat ook doorvoeren op de media en zeggen, jongens... Uh, geen uh, porno meer op de media. Dus maak de media schoon. Er zijn toch wat betere dingen die we kunnen uitzenden? Ja, ja. Want, want dat is wat ik me wel gelijk afvroeg. Ik dacht, nou, wat een aardige zesde ja. van, van Dorenbos. Maar hebt u daar ook niet nog een ander motief bij? Namelijk uh, een beetje publiciteit voor uw stichting Schreeuw om Leven. Nou ja, kijk, dat, dat zeg ik, dat moeten jullie nog zelf maar uitzoeken. Uh, ik vraag je, het u. Je belt in ieder geval. Dus dat is publiciteit. Natuurlijk ja. doen, we, doen we het ook om de publiciteit. En, uh, en maar, bedoel... maar dan over de rug, dus van ontslagen omroepmedewerkers. Dat is dan misschien weer niet zo kies. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk een cirkelredenering waar je alle kanten mee op kan. Ik las het bericht dat duizend mensen ontslagen worden... dat ze daar ook bij hier in Hilversum een heel centrum voor oprichten om die mensen te helpen. Ik zeg, wij gaan het ondersteunen met ons gebed, wat we regelmatig doen. En uh, dat uh, bevelen ik ook iedereen aan. Dus kom naar de televisietoren of bid gewoon zelf, ook de omroepmedewerkers zelf... die moeten mogen, we moeten bidden dat er weer ruimte komt, dat ze aan de slag komen. Ja, want wat, wat gaat er eigenlijk gebeuren vanavond bij die tv-toren? Nou, er komen mensen. Uh, we hebben drie blokken van 6 tot 9. Van drie blokken van drie kwartier. En dan bidden we niet alleen voor de ontslagen mensen... maar ook voor het schone media... maar ook voor alles wat in Hilversum hier in de gang is. We zijn met van allerlei, allerlei dingen bezig in Hilversum. En het is een vrij gebed. Het is niet gereguleerd. Dus we zijn zelf ook heel benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren. En hoeveel mensen verwacht u? <coughs> nou, de, de, soms zijn het er 15, soms zijn het er 30... Soms komt de hele media oprukken. Dus het is elke keer een verrassing. Ja. U heeft dat eens eerder gedaan, dat zei u al... Hè? bijvoorbeeld ook om die, die pornofilm Deep Throat ja. bij BNN te voorkomen. Ja. Dat heeft toen niet geholpen. Nou, ik denk het wel. Nou, hij werd gewoon uitgezonden. Ja, natuurlijk, want uh, kijk, voordat de omroep om zeep gaat op deze dingen... moet er wel heel wat gebeuren. Maar in ieder geval is heel Nederland pas op de hoogte... dat hier een pornofilm werd uitgezonden... die het, het licht niet kon verdragen. En dat bleek ook heel duidelijk in uh, die avond zelf, en alle reacties en van de reacties die we daarna kregen. Ja, maar Natuur... mij niet, mij niet uit de kijkcijfers. Nee, nee precies, maar da daarom staan, staan we er ook juist. De kijkcijfers zijn juist de reden waarom we dit gaan doen. Ja. Want als we op deze manier doorgaan met de pornovirus in dit land, dan wordt het een slechte toestand, ja. zoals Utrecht nu werken, en waarbij we aan alle kanten weten dat de seks handel hier in Nederland uh, een enorme bloei doormaakt, ja. ook kennelijk nog mannen zijn die daar misbruik van maken. Vanaf zes uur, hè, vanavond? Ja, welkom. Bert Doornbos, voormalig EO-directeur, directeur van de stichting Schreeuw om Leven, was dat. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blijven blokken. Het mediaarchief. Ja, de aanleiding is De Slimste mensen. Dat programma is deze week weer van start gegaan met Philip Fredericks en Maarten van Rossum. Populaire quizzen leveren natuurlijk ook persiflages op. De Paul de Leeuw creatie Bob de Roy deed bijvoorbeeld mee met Per Seconde Wijzer. En dankzij een knappe montage leek het alsof twee typetjes van André van Duin meespeelden in 2 voor 12 met Astrid Joosten. Bij dat spel mogen de kandidaten de antwoorden natuurlijk opzoeken. Maar in deze persiflage gaat dat niet helemaal zoals het moet. Jullie hebben 15 minuten, de volle speeltijd van de eerste ronde. En we gaan daarmee van start nu. Veel succes. Vraag 1. Zoeken we op. Wacht nou even, ze moet de vraag nog Ze is niet eens begonnen met het vragen stellen. Oh. Ons lichaam, even. en ook dat van milieuactivisten, maakt bleekwater aan. Maar natuurlijk geen liters per dag. Zoeken we op. Wacht nou even, tot ze de vraag gesteld heeft. Zoeken we op. Oh. Excuus, mevrouw eh, Jongbloed en Joosten. Wat namens mij... Steeds meer mensen zijn tegen het gebruik van chloor. Gelukkig kunnen zij de wc ook met andere producten ontsmetten. Veel van die schoonmaakproducten bevatten een antichloor. De alternatieve wc-reiniger bevat vaak het antichloor H2O2. Wat is de naam van die chemische verbinding van antichloor? Ehm. Uh... Wij, eh, ik heb, eh, is het voor u erg veel werk om de vraag nog een keer te stellen? Met mijn ja. en Joost, want, uh, hij zat er doorheen te praten. Ik heb u dus ik. niet goed kunnen beluisteren wat u zei. Ik ook niet. Ja, ja. <laughs> ja typetjes van André van Duin, zogenaamd in het 2 voor 12. programma werd bedacht door Ellen Blazer trouwens. Begon in 1971. Eerst presenteerde Joop Koopman de quiz. En sinds 1991 is Astrid Joosten de spelleider. Dit is Radio 1: Lunch. Het Media Forum. Vandaag met uh, Aad van Heuvel, journalist en programmamaker En Johan Frets is cabaretier en columnist bij De Volksant. Uh, vlogen allebei net terug, een beetje van, uh, van een soort van vakantie. Ja. Dus welkom terug in het land waar het uh, ook tropisch is uh, de laatste dagen. En we horen net Bert Doornbos. Hij gaat uh, bidden met een paar mensen bij de TV-toren vanavond. Uh, voor de ontslagen omroepmedewerkers, Aad van Heuvel. Ja, Johan gaat, gaat er naartoe, geloof ik. Uh, nee, ik, uh, als, als er ge, gebit zou moeten worden dan maar voor alle werkelozen in Nederland... en niet deze selectieve greep om ja, publiciteit te, te verwerven. Ja. En bovendien uh, uh, denk ik dat uh, hij heeft zelf net verwoorden... dat het om eigenlijk iets heel anders gaat. Over de manier waarop wij uh, economische zaken aanpakken... moeten we bezuinigen of moeten we juist gaan besteden? Moeten we inkrimpen of... En dat lijkt me een veel verstandiger uh, gedachte om op door te bedoelen. Ja. Nou, dat, kijk, dat is op zich. Want er is natuurlijk kan het natuurlijk. Ik, bepaalde dingen die hij zegt, maak ik meteen eigenlijk heel kwaad over. Zoals het bijvoorbeeld het, het op één lijn stellen van het uitzenden van een pornografische film en vrouwensekshandel. Ja, ja. Ja. Dat je, of o, ja, dat, dat vind ik echt on, onbegrijpelijk. Maar uh, los van wat hij. Het enige wat ik eigenlijk wel mee eens ben is dat hij zegt: van, uh, We moeten ook investeren in dat soort dingen. Maar ik heb niet het idee dat, dat in de hij. de omroep bedoelt hij. Ja, ja zeker. Hoor. En ook in, in cultuur. En in, in, in dat, je dat, dat de publieke omroep belangrijk is. Maar ik ben het wel eens met meneer Van der Heuvel dat je, dat je volgens mij gewoon. Als je dan al bidt, bid dan voor alle werklozen. En bid ja. dan niet alleen voor de publieke omroep. Omdat je weet dat wij het er dan in deze uitzending over gaan hebben. En je dus extra aandacht ja. uh, krijgt. Ja. Aan de andere kant is het ook zo. En, en dat is de afgelopen tijd we ons vaker ook hier besproken. Dat we bij de publieke omroep het ook allemaal maar een beetje laten gebeuren. Er is weinig uh, actie. weinig Is ook producten. zo. Is ook zo. En, en dan doet hij iets. Uh, en dan, ja, dan... Uh, op het moment dat een regering zegt. We gaan 200 miljoen uh, uh, op de, omroep, de publieke omroep bezuinigen. Dan wordt er diep gezucht. Uh, weinig gezegd. En als er dan even later een andere staatssecretaris komt... een andere regering die zegt... Hé, we leggen er nog even 100 miljoen bovenop... dan weer houdt iedereen zijn bek dicht. En dan heeft het iets ja. van, nou ja, dan moeten er duizend man uit... en dan zullen de programma's minder komen. Maar voor de rest hoor je uit die publieke omroep weinig. Mm. En dat vind ik wel jammer. Nou, er is vorige week wel een vergadering geweest van NVJ, van de, de, een paar omroepen mensen ook. En, en er gaan dus publieksvriendelijke acties komen. Uh, Jan Slachter is een beetje de, de woordvoerder van die club. Ja, Jan is de enige die zich roert, ja, ja. dat is waar. Maar het is natuurlijk lastig, want er is natuurlijk een, je hebt een belangrijk machtsmiddel als je hier aan deze kant van de media zit. Je kan dingen op zwart gooien, maar dat, dat zullen we zeker niet snel doen natuurlijk. Nee, ik denk ja, wel dat, dat het belangrijk is als je bijvoorbeeld wat je bij de cultuurprotesten heel erg zag, was Nederland schreeuwt om cultuur en he, eigenlijk hele kwade acties. En ik denk dat je daarmee het publiek ook niet echt met je meekrijgt. Ik denk dat het belangrijk is dat het publiek beseft dat de publieke omroep ook heel erg belangrijk voor hen is. En dat ze daar eigenlijk ook al heel veel gebruik van maken. En dat je dan ook steun krijgt vanuit de samenleving. Ja. En daarom is het misschien wel slim dat je dan eerder voor publiekvriendelijke acties kiest. dan dat je kiest ja. voor acties die. Ja, en vooral heel duidelijk uitleggen wat het belang is van die publieke omroep. Want er wordt zoveel onzin over verteld. Dat het best is nuttig zou nou. kunnen zijn om eens af en toe heel verstandig te zeggen waarom je die publieke uh, omroep erg nodig hebt. Nog even naar de persoon door een bos, Dat is iemand die uh, nou ja, een hoop uh, rumoer altijd oproept. Mm, ja. uh, is dat ook nog een reden? Misschien dat het niet heel serieus wordt genomen dan? Ja, wat... dat is zeker een reden. Oh. Ja. En okay. dat moeten we vooral zo houden. <lacht> Oké. <Okay. lacht> <lacht> nou, okay. uh, zometeen meer uh, zaken. Bijvoorbeeld over de Spaanse treinramp gaan we het hebben. Uh, hoe uh, uh, hoe daarvan verslag is gedaan in de media in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. E. Nu het allerlaatste nieuws in het Innovationaal Markt. De verliezers van de strijd om de topsportlocatie voor Schaatsers gaan in beroep tegen de keuze van de KNSB en het NOC-NSF voor Almere. Zowel het Transportium Zoetermeer als Tio van Heerenveen... liggen zich niet neer bij het besluit. De Italiaanse politie heeft 116 mensen aangehouden in een groot onderzoek naar maffiapraktijken. De meeste aanhoudingen waren in La Mesia Terme in de zuidelijke regio Calabrië. En ook in de hoofdstad Rome werden mensen opgepakt, weer meer dan 500 agenten ingezet.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 En de vijfde dag van de Strand Zesdaagse is afgelast. Op de route van 29 kilometer van Egmond aan Zee naar Callens Oog is er grote kans op onweer. Volgens de organisatie van de Strand Zesdaagse is op het strand lopen met onweer niet verantwoord. En de etappe wordt nu dus per bus afgelegd. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie: Jolanda van der Velde. Veel vakantieverkeer zit er tussen de 50 kilometer file die we nu hebben. Veel vertraging ook op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Het is langzaam rijden tussen Blaken en Afrika. Het Bunschoten over 9 kilometer. Door de werkzaamheden bij Maastricht op de A2 in beide richtingen bij Maastricht 4 kilometer file. Veel vertraging na een aanrijding op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen de knopen de Grijsvoort en Velperbroek 11 kilometer. Bij Westervoort is de linkerrijstrook dicht. En ook veel drukte op de uh, routes rond Breda. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Breda-Noord en knopend Sint-Annebos 5 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Aad van der Heuvel en Johan Frets. De Spaanse treinramp. Um, de machinist van die Spaanse trein die heeft dus intussen toegegeven... dat hij te hard door de bocht is gereden... waardoor die trein de bocht uitvloog. Sinds woensdagavond beheerst dat ongeluk uh, toch wel het nieuws. Uh, steeds zijn er updates van. Um, opvallend dat, dat er eigenlijk de dag na de ramp... Uh, in de kranten eigenlijk nog niet zo heel veel over verschenen is. Nee. Vandaag hebben ze dat ruim ingehaald, maar toch? Ja, ik denk dat... Uh de bemanning van de kranten ietsje minder was. En, uh, en, en men speculeerde ook over het aantal slachtoffers en zo. Dat was nog niet zo erg veel bekend. En er waren weinig Nederlanders in de buurt die wat meer uh, konden vertellen. Ik denk dat dat de reden is dat men het bescheiden heeft aangepakt. En pas eigenlijk vanmorgen duchtig heeft uitgepakt. Is dat de reden dat het, bijvoorbeeld het dodental... dat loopt dan heel snel op natuurlijk. Worden mensen overal gevonden. Dat je dan even, even pas op de plaats maakt? Ja, ik denk dat er een, wel een bepaalde terughoudendheid is. Omdat, omdat men ook denk ik bang is... Uh, dat, je, dat je sensatielust verweten wordt. Hè? Dat je er meteen bovenop duikt. En als dan de dag daarna blijkt dat het allemaal heel erg meevalt... dan, in, zeker in, in Nederland... krijg je dan vaak ook wel weer... heel veel over je heen van... Uh, weer sensatielust. En uh, jullie hadden even moeten wachten. Maar het zegt natuurlijk wel iets over het conflict wat je hebt op het moment dat je een, een trager medium hebt. Kijk, nu.nl kan het gewoon ieder moment aanpassen... en een krant moet de keuze maken van nou ja. het vandaag of wachten we nog even. Ja, Nou ja, dat hebben ze vandaag ja. uitgebreid ingehaald. Veel uh, persoonlijke verhalen ook van mensen. Uh, er zijn dus natuurlijk ook allerlei beelden verschenen. Daar wordt dan vaak bij gezegd, let op, het zijn schokkende beelden. Is dat terecht in dit geval eigenlijk? Uh, nou ja, als het om, uh, om afgereten ledematen enzovoort gaat... dan vind ik dat uh, vrij terecht. Maar bijvoorbeeld, uh, ik zag gisteren een beeld van een beveiligingscamera, denk ik. Kijk, ja, dit, dit. dit is het beeld wat we nu even zien. Op radio1.nl ook zien. Het een verschrikkelijk beeld van een trein... die dus met 180, 190 kilometer door een bocht gaat... waar zo'n 80 kilometer mag worden gereden. Ja. En dan zie je alles versplinteren en uit elkaar vallen. En, uh, dat is gruwelijk om te zien, maar wel een heel nuttig beeld. Ik bedoel, je ziet precies even... Wat daar aan de hand is ja, geweest. Ja. Want, want je weet dus dat inderdaad de mensen die dan net die, als ze die bocht ingaan. die zitten daar nog gewoon in die trein. En later zijn er tientallen doden gewoon. Ja, ja, ja inderdaad. Nou ja, goed. Toen ik het inderdaad las. had ik nog het gevoel van. wat. Ik, je hebt toch altijd bij een, bijvoorbeeld een vliegtuigramp. dat spreekt meer tot de verbeelding. en een treinram. die ik toch altijd. Wow. Dat, hoe, hoe hard kan zo'n ding gaan? Nou, als je dat, die beelden ziet, denk je dus zo hard. Um, RTL opende gisteren het nieuws met een verslag uit Spanje. Dat kwam uh, niet van de vertrouwde RTL-verslaggevers. maar van een Belgische journalist. Um, is dat gek eigenlijk? Nee, dat zou veel meer moeten gebeuren. Samenwerken die met de samenwerking met VRT uh, is heel nuttig. Het uh, zijn voortreffelijke correspondenten die ze hebben. En bijvoorbeeld uh, wat Afrika betreft... hebben ze veel meer kennis in huis dan... Uh, vooral het Oost-Afrika, dan wij dat hebben. Dankzij zijn Kuifje natuurlijk al. <laughs> <Ja, ja. Ja, laughs> dus wat dat betreft is het wel een goede zaak. Ja. Ja. Um, dus, dus meer samenwerken met de Belgen? Dat is misschien veel beter dan iedereen zelf maar zijn eigen mannetje of vrouwtje sturen. Ja, ik denk dat het, dat het in ieder geval niet... Dat, het, dat, dat ik me kan voorstellen dat op het moment dat je niemand ter plaatse hebt... en een andere omroepen uit een, uit een land met hetzelfde taalgebied wel... dan dat je daar gebruik van kunt maken. Aan de andere kant denk ik bijvoorbeeld dat het voor de NOS... wel een soort streven is om op elke plek uh, een correspondent te hebben. Omdat je zeg maar de... Is, nou ja, zoals we het dan ook over publieke omroepen hebben wel een taak van de publieke omroep om dan overal met je eigen netwerk misschien over ja, te maar Dat te zou dus samen kunnen doen met de publieke omroep in België. Om, om, om op die manier je correspondenten ja. net wat uit te breiden. Ja, Want daar uh, heb je... het is heel duur en je zit lang niet in alle landen. Dus het is wel nuttig om wat dat betreft wat uitgebreidere. Ja. Correspondenten net ja. te ontwikkelen. Het was pas met, met Nieuwsuur zo, dat heel toevallig mensen op vakantie of net niet, zeg maar de vaste mensen. Dus toen hebben ze in de Nieuwsuur, dacht ik, in Egypte ook gebruik gemaakt van, van mensen van de VRT die daar ja. waren toen. Ja. Op dat moment. En dan hoor je dat het hele bekwame en goede mensen zijn. Prima, ja. Ja. ja. Ik vind dat de Belgen altijd heel goed ja. in, korte, in kort tijdsbestek een heel helder de verhaal raken, ja. Ja. Keurig. Is, dat, is dat een verschil met Nederlanders, denk ik? Uh, ja, wij wouwen vaak uh, wat aan, vind ik. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Het, het, het, ja. Ik heb er zelf ook wel eens last van, inderdaad. Mijn hoogtepunt op de revisie is altijd de weerman... die uh, zo nodig foto's moet becommentariëren. Timo Fee en zo. <laughs> en dat is, dat is eigenlijk wat ik met gewauwel bedoel. En dat... Is een soort, het ja. is ook wat om het door een bos te spreken, een soort virus die zich af en toe uitbreidt. Weg van de essentie. Eigenlijk. En ik vind dat uh, VRT-verslaggevers vaak wat beknopter, wat kernachter kunnen spreken. Misschien kan bos daar ook nog even voor bidden. Ja. De zaak Bradley Manning. Het begin van de slotpleidooien tegen Bradley Manning zijn begonnen. Gisteren uh, was dat het geval. Manning is natuurlijk de Amerikaanse militair die staatsgeheime informatie aan Wikileaks heeft gegeven. Heeft hij ook allemaal toegegeven volgens de aanklager. Heeft deze Manning informatie toegespeeld? aan de vijand uh, die zaak die speelt nu al zeven weken. Uh, Johan, heb jij het gevoel dat je daar helemaal van op de hoogte bent ook nee, via de Nederlandse media? Ik moet zeggen dat ik daar toch, toch weinig over lees en we, het, dat, dat is ook wel weer kenmerkend voor zo'n zo onderwerp als WikiLeaks. We hebben een tijdje toen dat uitkwam, hebben we er echt heel veel aandacht aan besteed, van dit zou echt uh, de wereld gaan veranderen en dan zijn we weer weg. Wat je eigenlijk bij heel veel thema's ziet, hè, het is de boven opduiken, het presenteren als iets belangrijks, Arabische lente, WikiLeaks en. Zodra het zich herhaalt of, uh, of het een, een vervolg krijgt... dan zijn we toch vrij snel weer vertrokken met onze aandacht. Nee, weet er inderdaad heel weinig van. Ik werd net door een redacteur van jullie gebeld die mij beschreef... Een, een verhaal over de correspondenten daar. die het proces bijwonen. De New York Times heeft daar een, een verhaal uh, over. Die de werksituatie. Op grote afstand worden gehouden. Ja. met militairen. achter hun stoel en hun laptopje. En als ze zich niet aan de regels houden. dan krijg je buitengewoon krijgshaftig geschreeuw. en zo. Ja. Dat is een beangstigend beeld. En dan denk ik, ja. daar weet ik niks van. Ze mogen, misschien... niet, ze mogen niet twitteren. Nou, is, toen met die verklaring van Menning. is dat uitgelekt. Daar hebben we net een stukje ja. van laten horen. Via een mobiele telefoon of iets is dat opgenomen. En misschien moet je dan even teruggrijpen. op diezelfde correspondenten van zojuist Misschien. Misschien hebben we daar toch weer geen mensen bij die... Die mij ja. daar uh, verslag van noemen. Het is natuurlijk belangrijk genoeg dat, dat ja. hele proces. En hoe ver een geheime dienst en een militaire geheime dienst kunnen gaan. Mensen die denken dat ze zich alles kunnen veroorloven als het om terreurbestrijding gaat. Dat is zo'n andere wereld. En uh, ik vind dat we daar buitengewoon aan veel aandacht aan moeten besteden. Want het is werkelijk beangstigend. Ja. Nou, en zeker ook dat de aandacht die daar aan besteed wordt, ongecensureerd de wereld ingezonden kan worden. Niet dat mensen, zeg maar, beperkt worden in het, in het verslaan, überhaupt, van het, ja. van het proces wat plaatsvindt. Want dat gebeurt nu. Beetje, en ik, dat ja. gebeurt nu een ja, beetje. Ja. zeker. Nou ja, als je ook ziet, op die, die foto's worden echt op afstand gehouden. Als ze twitteren, kijkt er iemand mee van, uh, schreeuwt meteen van, uh, geen, geen Twitter. En een van die journalisten twitterde ook, dat vond ik dan wel weer gezegd. Ik, ik vraag me af of, of een van deze militairen tijdens de opleiding ooit uh, had verwacht dat hij uh, de pers zou moeten censureren. <lacht> dus dat vond ik wel een treffende ja. beschrijving van ja. er uh, gebeurde. Als je vanuit uh, even de, de advocaat van de duivel op de stoel van de Defensie gaat zitten in Amerika, kan ik me ook nog wel weer voorstellen. Ze We hebben al een groot probleem met die menning, natuurlijk, die in hun ogen, ja... De, de vijand heeft voorzien van informatie, dus ze willen dat zoveel mogelijk reguleren. Ja, ja dat kan je, hoe, je voorstellen. hoe kun je daar dan ontkomen als, als journalist, als je daar dan zit? Ja, probeer je daar in ieder geval fel uh, tegen te verzetten. Ik, bedoel, ik begrijp Defensie wel dat daar lieden rondlopen... die vinden dat in de terreurbestrijding in deze wereld... alle middelen geoorloofd zijn, ja. alle afluisterpraktijken. Ieder middel moet kunnen om, om die terreur te bestrijden. Ja. Nou, Wij moeten dus daar iets tegenover stellen en zeggen dat is dus flauwekul. Er zijn grenzen, er zijn wetten... en daar hebben ook de militairen zich aan te houden, dus... Ja daarom heel veel publicitaire aandacht voor dit soort zaken. Dat zou heel goed zijn. En ik schrik ervan dat ik er zo weinig van hoor en weet. Ja, er is een protestmars. Is dat een reden om daarin mee te gaan lopen... en niet te gaan bidden bij die tv toren Is er een protestmars in Amerika? Nee, of... in Nederland ook. Nee, in Nederland. Ook te te ja. hier tegen? Ja, ja ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, heb, ik heb ben zelf... Ik denk dat dat ook komt uh, kinderen van babyboomers... niet zo snel naar de protestmarsen grijpen... omdat onze ouders dat al zo uh, buitensporig veel hebben gedaan. Maar het, ik vind juist dat, dat het, on, het onder de aandacht brengen ervan. En het feit dat de, vaak is het zo dat er dus zoiets onder grote aandacht komt... dat een regering het zich ook niet meer kan permitteren... om die mensen, die journalisten, t, uh, in dit geval te beperken. Of dat proces oneerlijk te laten uh, verlopen. Dus het is vooral belangrijk dat het transparant blijft. En ik, ik denk dat je als overheid ook, ook al vind je, vind je dat... In Amerika is het zo dat ze volgens mij vinden dat heel veel journalisten patriotistisch moeten zijn. Hè? Die, die overleden journalist, bijvoorbeeld die Helen Thomas heet zij ja. geloof ik. Die heeft ook na 11 september altijd hele kritische vragen gesteld over privacy. En is daar niet altijd onbeloond. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is dat dat blijft gebeuren. Dat mensen zich niet uit een soort angst om zelf voor niet vaderlandsliefhebbend te, te worden uitgemaakt. Dat ze, dat ze kritisch blijven en ja. ons informeren. Want, want het gaat maar door. We hebben het nu over Bradley Manning... maar intussen is er alweer een nieuw verhaal natuurlijk... met die Snowden, die ook, uh, ja. die, die ook nu vastgehouden wordt... Ja. of ja, vastgehouden, niet officieel ja. vastgehouden... maar die zit vast in, in Rusland. Ja. En iedereen die ook maar enigszins hulp biedt... die wordt door de Amerikanen even flink uh, ja, de dan wacht aangezegd. Ja, daar gaan ze van, met een wans overheen... en uh, daar mag je best eens wat uh, kritische vraagtekens bij plaatsen. Ja. Oké, okay, nou er is dus een, een protestmars in Nederland. We hebben net iemand van de piratenpartij gehoord die nee, daar word. in ieder geval wel naartoe gaan. Uh, dan tot slot nog even, Tom van Peperstraten. Uh, uh, goede radiovriend en collega, noem ik hem altijd maar. Twintig uh, jaar heeft hij bij, bij Studio Sport gewerkt. Hij had gisteravond zijn laatste uitzending en ja, hij brak gewoon uh, in zijn slotwoord. Vloeiden en tranen en... Sport en emotie, dat ligt heel <laughs> ja, dicht bij elkaar, zoals ja. wij weten. Dus, ja, uh... ja, ja. Wat, wat vond je ervan, Johan? Ja, ik vond het wel mooi. Uh, het, het enige wat ik, wat ik wel bijzonder vind... is dat uh, het dus ook kennelijk een onderwerp is... waar het dan ook meteen heel veel over gaat op Twitter. Hè? Dus het is, op Twitter hebben we het erover. Eigenlijk, nu uh, hebben we het, we hebben het en over uh, zeg maar een proces tegen, tegen iemand die uh, aan Wikileaks heeft gemaakt, Maar we hebben het ook over de emotie van, van Twan van Peperstraat. En ik, ik denk dan van het, het is gewoon mooi. Die man neemt afscheid we, we incasseren het en is it. Maar emotie is tegenwoordig, heb ik het gevoel... een soort gebeurtenis geworden. Een gebeurtenis waar we dan ook moeten zeggen... wat vind jij van de emotie? En uh, Kwam de emotie over? Was het oprecht? Had hij het moeten doen of had hij het niet moeten doen? Terwijl je denkt, ja, het, het is gewoon wat het is. Ja. Het is wat het is. Hij, het, hij zit daar, het overkomt hem. En uh, dat is het. En dat ja. is heel fraai. Ik vind uh, het het ook in ieder geval iemand die te kennen geeft... dat uh, een vak hem ter harte gaat... En dat hij daar noden afscheid van neemt. En als ik er iets helemaal mag toevoegen, een klein bruggetje. Ik heb begrepen dat ook een andere man afscheid moet nemen. Dat is Abel Kader Benali. Met zijn boekenprogramma oh, waar hij boekt. En dat uh, stopt ermee. En dat betreur ik als schrijver buitengewoon. Dat er weer een, uh, een, boekenprogramma, een boekenprogramma verdwijnt. Een boekenprogramma ja. verdwijnt. Ja, leuk programma ook inderdaad. Ja. Uh, toch nog even naar Twan, van. Want uh, Aad, je, hebt, je hebt ook wel eens, af, wel eens afscheid genomen. Ik, ik noem het ook dat nog. Hoe ging dat eigenlijk? Oh, met een vrolijk feest en met een zucht van opluchting. Ik had het wel gezien. <laughs> nee, maar ik bedoel in beeld. Heel nuchter gezien. Nou ja, in beeld keurig netjes tekst gesproken van dat Frits Spitz. die was mijn opvolger, geloof ik, ja. dat Frits Spitz dat ongetwijfeld heel goed zou gaan doen. En dat was het dus. Ja. Maar ik ben uh, niet uh, representant uh, van... Uh, hè? En ik nam ja. ook niet afscheid van televisie nee. destijds. Maar nee. van, van dat al, programma. dat nog was dat. Ja, daartoe, ja. ja. En dat dat Want ik kijk als gedaan. kind altijd. Ja. Ja. Maar is het, want is het even, even gelos van, van, van Twan dan? Want ik denk dat hij is daar naartoe gegaan. En dan, nou, ik ga nog een woordje tegen de kijker zeggen. Ja. Bedoel, hij is daar toch twintig jaar een van de beeldbepalende ja. ja. mensen geweest. Ja. En dan overkomt je dit. Dat, dat, dat kan je volgens mij niet plannen. Nee. Uh, maar moet je überhaupt publiekelijk dan afscheid nemen? Kan je daar nog iets over zeggen? Nou, ik denk dat het wel zo is dat je zeker als je zo lang op de televisie bent... Hè, als je voor heel veel mensen Studio Sport natuurlijk ook echt... Eh, zondagavond, bord op schoot. Dat is, dat is zo'n traditie dat... Ja, die twan is ook twintig jaar jouw huiskamer binnengekomen. Dus ook al zit er dan een glas tussen... is het wel mooi dat iemand dan ook afscheid van je neemt... net zoals Sasje de Boer dat deed. Ik, ik denk dat het, het enige wat je er... als je er even iets meer uitzoomt over zou kunnen zeggen... is dat het wel meer gangbaar nu is... dan dat het tien jaar geleden was. Ik denk dat, dat, we, dat je ook ziet dat Nederland daarin minder Calvinistisch wordt. En het, het slaat soms dus... Ik denk ook door reality soaps een beetje door in emotie en sentiment. Is, is heel iets waar je in moet inzoomen. Maar in dit geval vind ik het wel iets moois hebben. Dat, dat gewoon kan en dat wij dan niet zeggen. Doe maar normaal. Maar ja. gewoon denken oh dat is mooi. Ja, het kan ook wat ver gaan. Ik hoorde vanmorgen op de radio... iemand die afscheid nam van een stagiaire die daar een paar maanden had gewerkt. Ja, dat van. ze van die stagiaire hielden en die nam nu afscheid. Ik denk, dat gaat misschien wat ver. Maar ja. ja. zo'n van Peperstraten die jarenlang het beeld heeft geteisterd... Ja. dat die niet grijs, geruisloos verdwijnt, vind ik een goede ja. zaak. Nee, nee. En, en hij, dat hij een snikken uitbarst bijna, ja, dat, dat pleit toch wel voor hem. Ja, ja oké. Okay. Nou, bij deze uh, gezicht. En hij is niet uh, helemaal verdwenen achter de coulissen... want hij gaat gewoon naar de uh, commerciële zender. van gewoon achter de decoder kunnen we gewoon nog door... Uh... Ja, en misschien ook wel op het open net Ja, je weet het niet. hoe nou, komt dat uh, En hij verloopt misschien gewoon op de radio ook, hè. Dat is, uh, dat, dat, dat is allemaal wat makkelijker. Dan zie je dit, die camera's ook niet <lacht> om me heen, dus. uh, Fijn dat jullie er waren uh, voor dit Mediavorm. Johan Fritz en Aad van de Heuvel. Dank. Dit is Radio 1. Lunch. Maar we gaan door met de nationale nieuwsquiz. De kandidaat van vandaag die nog wat kan veranderen aan de hoogste score tot nu toe, dat is namelijk 75 punten, is Wilco Westrik. Hij is 48 jaar en komt uit Apeldoorn. En dan staat hij dan heel mooi begeleid leerlingen met een rugzakje. Klopt, rugzakbegeleider op het mbo. Inhouden natuurlijk, jongelui met beperkingen. Uh, die toch uh, een plek binnen het uh, onderwijs moeten vinden. En dat is gewoon regulier onderwijs? Dat is uh, regulier onderwijs. De school die ik in ieder geval bedien, die is regulier onderwijs, mbo. Dus het is zaak dat daar wat extra uh, oog voor is, voor dit soort mensen? Ja, ja pas het onderwijs is het natuurlijk hè, het onderwerp wat, uh, wat binnenkort uh, ingevoerd wordt, volgend jaar 2014, Moeten in ieder geval de scholen daarop toegerust zijn. En daarin loopt het mbo, die loopt daarin... Uh, uh, als eerste, zeg maar, die moet daar wat op vinden. En uh, de andere scholen volgen 2015, 2016. Maar het is een hele klus om ja. passend onderwijs goed handen en voeten te geven. Ja. ja, want je moet zorgen dat zij mee kunnen... en dat die anderen niet uh, te veel achterblijven natuurlijk. Klopt. Dat moet een ja. goede middeling zijn. Ja. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval uh, zeer nobel en nuttig werk, lijkt me. Uh, Tussen ook een beetje het nieuws gevolgd, hoop ik. Absoluut. Want die 75 punten, dat is de uitdaging. Uh, daar moeten we overheen vandaag nog. Willen we hier de weekwinnaar aan tafel hebben? Echt. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Namens alle jongeren... Uit het continent Europa wil ik u van harte welkom heten op de Wereldjongere Dagen. De nationale nieuwsquiz. Ja, de nieuwe podium is echt geweldig, vind ik. Toen hij al begon, toen hij al zei Bonus toen hij begon op het podium, dat is eigenlijk perfect gewoon. Wij dragen onze broeders en zusters mee die in de loop van de eeuwen geleefd hebben en het evangelie uitgedragen hebben. Paus Franciscus was eregast op de wereldjongerendagen in Brazilië. Hier is vraag 1. Namens alle afgevaardigden uit Europa werd hij welkom geheet door de Nederlandse biologiestudenten Anna Marie Scheerboom. Uh, we horen haar net al even. Uit welke stad komt zij? Utrecht. Dat is goed. Ze had ook een korte conversatie met de paus. Ook gaf ze hem een kaart en een zelfgemaakt roze melkpak portemonnee. Ik wilde de paus een praktisch cadeau geven. Vandaar die portemonnee. Hij vond het leuk zei, en hij zei dank je, dus de studenten. Vraag 2. Daarna sprak de paus naar schatting een miljoen tot anderhalf miljoen jongeren toe. Hij deed dit op welke plek in Rio de Janeiro? In een uh, achterstandswijk. Val, val, valvela. Valvela. Vavela. Vavela, ja. uh, dat is niet goed. Het was namelijk op het Copacabana-strand. Oké. Okay. Ja. Um, de paus die deze week dus in Brazilië is en zijn eerste buitenlandse reis daar uh, maakt... Um, die kwam aan per helikopter. Daarna zet hij uh, zijn reis nog ongeveer vier kilometer voort in de pausmobiel. Stopt een paar keer om de menigte te groeten. Vraag drie. Een kop uit de krant. En ook waar die over gaat willen we graag weten. Je komt er bijna niet meer uit. Dat is de kop. Je komt er bijna niet meer uit. Gaat dit over één De langdurige recessie, hoewel die in veel landen op zijn retour is... blijft die in Nederland hardnekkig voortduren... 2. Brandwerende meubelen. Zonder die meubelen kom je een brandend huis moeilijk uit. Of 3. Prostitutie. Een vak waar je maar moeilijk uitkomt als er sprake is van mensenhandel. Je komt er bijna niet meer uit. Dat is de tweede, met brandwerende meubels. En als goed is dus een kop uit het AD. Vraag 4. De brandweer wil dat die meubelen voortaan verplicht worden, geïmpregneerd. Dat moet dan met een brandvertragende stof om doden bij woningbranden te voorkomen. Maar welke meubelfabrikant zegt in eerste reactie... dat brandvertragende middelen giftig zijn en erg slecht voor het milieu? De IKEA. Is goed. In Engeland zijn die brandvertragende meubelen wel verplicht. En dat scheelt daar jaarlijks 50 doden. 25 Nederlandse brandweercommandanten doen in een brief... een klemmend beroep op het Europees Parlement om de regels aan te passen. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? Ik hou er wel van om uitdagingen aan te gaan. En, en zeker als het even niet loopt. En het was het jaar in het begin ook. Nou, zijn we gewoon heel stoïcijns, keihard uh, blijven werken. Om, om weer uh, stapje voor stapje verder te komen. Ik denk dat het Jan Wouters is. Dat is goed, zijn club FC Utrecht is tot het bot vernederd. Want uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Vraag 6 voelt u natuurlijk al aankomen. In de Utrechtse Galgenwaard speelde de ploeg van Wouters met 3-3 gelijk. Tegen welke club? Moeilijke naam Differdange. FC Diverdange moet je denk ik Diverdange. zeggen. Ja, maar het is goed. Um, ja. Een club uit Luxemburg inderdaad. Utrecht was uh, door drie doelpunten van Moelenga in de tweede helft op een voorsprong van 3-1 gekomen. Maar gaf dat voordeel in het laatste half uurtje weer uit handen. En thuis uh, bij Diverdange Dat is al ja. uh, verloren met 2-1. Ongelooflijk. Dan uh, de laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Dat gaat eigenlijk best goed tot nu toe. die vier kunnen er zeker nog bij. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Vraag is simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, wil ik stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Op televisie gaf ik over op Ibiza. 3. Mijn laarzen zijn veel besproken. 2. Ik ben de eerste vrouw in mijn functie. Stop. E uh, is het de... Uh, de Argentijnse... President? Te? En hoe heet hij ook alweer? Ja, let <laughs> op. <laughs> nou, ik, nee, hou nee. maar op met nadenken, nee. want het is niet nee. goed. Okay. Nee. De laatste aanwijzing was, ik vaar volgende week zaterdag mee... tijdens de Gay Pride, de ah. Defensieboot. Oh, Plasgaard. Ja, ja, Janine Hennis, ja. ja. Op tv gaf ik over op Ibiza. Ze was de gast in het programma van Poont en uh, dronk daar misschien iets te veel. Moest het ja, nogal overgeven. Zei ja. dat het met allerlei andere dingen te maken had. Uh, rode lazen, lazen met pantenprintjes en natuurlijk ook de lieslazen. Daar stond ze groot mee in NSC.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed dat burgers het heft in handen nemen bij de opsporing van daders via internet. Steeds vaker spelen burgers zelf voor recherche via internet. Soms schakelt het de OM ook burgers in. Zoals in het geval van de Brabantse kopschoppers. Maar slachtoffers nemen soms ook zelf het heft in handen. Zo plaatsen de moeder van de 13-jarige Donny, Die is doodgereden. Deze week een foto van de vermoedelijke dader op internet. Het is goed dat, burgemeesters het heft, dat burgers het heft in handen nemen bij de opsporing van daders via internet. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? sms staat naar 7070, 70. dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje standpunt. We gaan zometeen de ontknoping meemaken van de Nationale Nieuwsquise van deze week. Wordt het kandidaat van vandaag, Wilco Westrik, moet hij in ieder geval 15 vragen goed in de eerste instantie? Maar liever nog 16, want dan is hij gewoon de winnaar. Wordt het 15, hebben we een beslissingsronde. Dus dat gaan we meemaken zo meteen. In deel 2 van de quiz, nu ABC When Smokey Sings. Dat zachtig liedje van ABC, de band van Martin Fryers, is een eerbetoon aan Smokey Robinson natuurlijk. When Smokey sings. Wilco Westerik is de kandidaat van vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. 48 jaar uit Apeldoorn. Hij had er net vijf. De hoogste score is 75... En dat betekent dus dat er 15 goed zijn, dan hebben we gelijk spel. Ja. Dan moeten we beslissingsronde spelen. Zijn het er meer dan 15, dan zit de winnaar gewoon hier aan tafel. En dat kan allemaal in de tijd die we hebben. 90 seconden, ik moet streng zijn over het er doorheen praten... want dat vinden luisteraars niet leuk, want die kan het meer volgen. Maar die jury vooral vindt het ook niet leuk. Dus wachten tot de vraag gesteld is en dan graag het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke stad is aangewezen als topsportlocatie voor de schaatsers? Um, Almere. Dat is goed. Welke Nederlandse bank stopt met het sponsoren van de marathon van New York? ING. Goed, hoe heet de Tunesische oppositieleider die gisteravond is vermoord? Uh, Mohammed Al-Brami. Albra Brami, Br Br Br laat ik aan de jury. Welke pensioenbelegger is in een groot conflict verwikkeld geraakt bij de bouw van een windmolenpark in Mexico? Uh, PGGM. Dat is goed. In welk land in Afrika is gisteren iemand uit het vliegtuig gevallen? Pas. Niger. Wat voor pandas zijn er geboren in een Brabantse dierentuin? Rode pandas. Goed. Welke eurocommissaris zegt dat Nederland hopeloos achterop raakt... met de 4G-netwerken voor mobiel dataverkeer? Smit Kroes. Dat is goed. Op wat voor manier deed Jeroen Blijlevens zijn dopingbekentenis? Via een brief. Dat is goed. Een voortbestaan van welke bekende reisgids is... naar een reorganisatie in gevaar? Pas. Lonely Planet. De Voedsel- en Warenautoriteit is in strijd verwikkeld... met de Aziatische tijgenmug op een industrieterrein in welke stad? Tilburg. Os Wesley Snijder heeft bij Kalatasaray welk rugnummer gekregen? 13. 10. Welk bedrijf mag van de rechtbank laadpalen voor elektrische auto's exploiteren op de snelweg? Pas. Fastnet. Het WK van 2022 zal waarschijnlijk worden gespeeld in november en december. In welk land? Pas. Qatar. Het bijklus in welke beroepsgroep wordt aan banden gelegd? Rechtelijke macht. Dat is goed. In Brabant zijn grote populaties van welke zeldzame vis ontdekt? Pas. De modderkruiper Liverpool heeft ook het tweede bot van Arsenal op welke aanvaller afgewezen? Ook daar pas ik op, helaas. Het is uh, Luis Suarez, die we leren kennen via Groningen en later ook Ajax. Um, jullie wat hebben we met die ene vraag gedaan van die naam, Brami? Brami is goed gerekend. Maar dan is de vraag... We hebben een andere winnaar. Heeft dat iets <laughs> uitgemaakt ook? <laughs> nee hoor, echt niet. Maar er moesten de 15 in ieder geval goed zijn... Nee, hè, om eventueel dat gelijke spel uit uh, 7, denk ik. het vuur te slepen. Het zijn er 8 uiteindelijk. Ja. Ja, ik ga het ook niet langer in spanning laten. 8 x 45, het zat er wel in... Het had gekund, maar mocht niet zo zijn. Vandaag nee, tenminste. Nee, een paar keer te veel moeten passen. En, en deel 1, hè, die, die, die, die laatste vraag. Ja, klopt. Ja, die omschrijving, die cryptische omschrijving. Hennis zat wel ergens. Hij zat ergens. Ja, ja, ja, ik wist ja. de gay pride, maar... Nou, het is niet anders. Niet we uit. maken er het normale prijzenpakket van, overigens mag, ook aardig. Leuk. De kaarten voor beeld en geluid, de lunchschaduw, de mok en de lunchbox. Perfect, dank jullie wel. En een goede reis terug naar Apeldoorn. Hartstikke mooi. Bedankt. Gaan we naar de winnaar van uh, deze week, Ramon Looyen. Goedemiddag, Ramon. 32 jaar uit Hendrik Ido Ambacht. Die 75 punten van jou die, uh, bleken genoeg te zijn. Ja, onverwacht, maar ja. Uh, ik, ik ben heel blij. Ik sta hier in Noorwegen op, op een gek parkeerplaats... en al die Noorden denken, wat zit die man te juichen in die auto. Maar... <laughs> was je op vakantie of zo? Of, uh... Ja, ja, ja. Oh, ja. Dinsdag was ik er en woensdag ben ik gelijk weggegaan. Oh, dus, dat uh... is ook zo. Ja, jullie gingen gelijk uh, door. Nou, uh, dan, dan is er een mooie bestemming te vinden voor die 300 euro. Als je nou een drankje koopt, is het nogal aan de prijs in Noorwegen, geloof ik? Ja, daarom. Dus dan moeten we niet al te veel doen, want dan is het gauw op. <laughs> zo is het. Nou, doe er wat moois mee. En als je er een, een drankje opneemt, denk even aan ons, hè? Komt goed. Dankjewel. Prettige, prettige vakantie. Hij is de weekwinnaar Ramon Looyer dus uit hendrik ido Ambach. Wij melden ons zometeen terug met een uh, officieuze en officiële werklunch. Doen we na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. in de mensen. NCRV. Zometeen om 2 uur weer vanuit Amsterdam. Vrijdagmiddag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 Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten.